Maar zoals gebruikelijk gaan we eerst altijd even onze gasten voorstellen. En dat zijn uh, wethouder Sjaak Sperber. Je bent een huis, Sjaak, hier zo van. Ik uh, woon hier bijna. binnen. Ja. Ja. Maar het de is ook wel, is ook wel een, een bijzonder interessant onderwerp vandaag. En uh, aan jouw zijde Renzo Borani van het uitzendbureau Just Logic in Goirle. Ik zeg waar is dat een nou helemaal? Dat staat? klopt. Nou, op de hoek van de Tilburgseweg en de Van Haastrechtstraat. Klopt. Hè? Daar zitten ze sinds een jaar ongeveer. Ja, anderhalf jaar. Er is dus nog eens een, een ondernemer die durft te ondernemen. Hè? Die begint in moeilijke ja, beginnen met ondernemen in de slechtste tijd uh, die ja, je ja, kunt voorstellen. Als ja. administratiekantoor zet, daarboven die kapper. Ja, dat klopt. Ah. Nou, dat verdient op zich al een schouderklop. Uh. Ik wens jou heel veel succes en sterk, joh, want ik vind het, je verdient het gewoon. Dankjewel. dankjewel. En de andere gast is Wils Vuurkus, over de Golse uh, Revue. Ik zeg altijd, Wil, Wils Vuurkus is de Golse Revue, of ja. niet? Ja, deze. He? Ik ben de golse ja, Revue. Ja, de revue ja. Want ja. de Tolburgersoen, die wordt, wordt geschreven door drie man, maar jij doet het er helemaal vijf, mee. Vijf zelfs, vijf. vijf alleen. jij doet doe alles vijf. alleen. Ik doe alles alleen, ja. We hebben het al een keer maar, met meerdere mensen gedaan, maar... We, we halen we de, weer de weer fantasie vandaan, want het is onvoorstelbaar. Maar voordat we met jullie aan de slag gaan, doen we eerst altijd even een rondje. Wat was er in het bij voorkeur Goerders nieuws? Maar het mag ook ander nieuws zijn. En dan beginnen we uiteraard met onze gasten. Jacques, wat had jij voor nieuws te melden? Ja, Misschien wat er melden valt. Ik kon niet kiezen. Er is heel veel te melden. Ja, het uh, ja. Ja, allerbelangrijkste is denk ik, althans voor, voor mij, omdat uh, dat voor mij een, uh, een, een, een bekoning is van iets waar we drie jaar mee bezig zijn geweest. is dat we een overeenkomst hebben met de SCAG. ...over uh, de overnemen van de inventaris... ...en hoe we de leningen gaan aflossen... ...en op een dergelijke manier... Zodat oh, dus de SCAR... die kogelen zo de kerk, want dat moest toch via de gemeenteraad... En en dat is dus afgelopen woensdag in de raad afgeteerd... Oh, ...en ik mooi. heb vanmorgen met... Uh, ...heeft het scag ook... ...zijn uh, handtekening onder de diverse... ...overeenkomsten gezet die daarbij horen. Oh. En dat betekent dat we... ...denken over twee jaar beginnen we met... ...afbouwen van de subsidie zoals... Uh, ...afgesproken is. En in die twee jaar moet het... Plan wat de nieuwe directeur Paul Cornelis aan mij heeft gepresenteerd werken en voldoende opleveren om dat te kunnen compenseren. Dat ja. betekent wel dat we twee jaar lang geen inventaris gaan vervangen tenzij de bedrijfsvoering daar ernstig door in het, het hondel dreigt te lopen. Dus het publiek nou. behoort zuinig te zijn op, de, op, de, op, op het meubilair, zullen we maar zeggen. Ja. <laughs> ja, maar is de inventaris alleen maar het meubilair of we dan Nee, nee er zijn nog veel meer dingen. Apparatuur ook, mengtafels, lichtinstallaties. Eigenlijk al het oh, grote oké. spul. Uh, minder de verbruiksgoederen, maar ja, wel de gebruiksgoederen. Maar je gaat ja. niet vervangen, maar ik bedoel, wat gerepareerd moet worden, wordt natuurlijk gerepareerd. Ja, he? maar we hebben hier ook nog een technische dienst rondlopen die ook ja. al een hele hoop ja. dingen die kan doen natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Uh, nou Daarnaast uh, vind ik dat we als Goorler ons er ook uh, wel een beetje trots op mogen zijn dat de beoogde nieuwe voorzitter van de Unie KBO een ja. Goorlenaar is. Ja. Wil van der Kruijs. Ja. Wil van der Kruijs is ook voorzitter van de SCARG en ook voorzitter van het CDA Brabant. Ja. Vroeger voorzitter geweest van de patiëntenvereniging met name over kankerpatiënten en uh, die uh, timmert enorm aan de weg. Ja en uh, dat deed hij al voordat hij met pensioen ging maar sinds hij met pensioen is uh, woont hij ook weer in En dus uh, zit, hij, uh, zit hij hier in het midden van de belangstelling ja. verder heb ik gezien dat uh, en dat vind ik toch ook een heel bijzondere uh, alle 41 Nederlandse sporters die in 2014 meedoen aan de Special Olympics hebben afgelopen weekend doorgebracht in het uh, judoka hotel van Jan de oh ja. ja. en uh, dat was oh, het niet alleen goed de voor de het, hotel. Te nou, er staat een enorm stuk in de krant vanochtend. Oh, nee, maar, maar je voorraad... hebt natuurlijk nog geen voorraad... tijd gehad om dat te lezen. Ja. Ja. Maar uh, vanwege ja. al die mensen met pensioen die allemaal. Ja. En, ja. Uh, ja. Door mijn pensioen moest ik. Maar ik wil daar namelijk eruit. iets aan koppelen. En dat is, ik ben ook voorzitter van de stuurgroep van Steunpunt Gehandicapte Sport van Midden Brabant van de regio. Dat zetelt in het sportloket in Tilburg. Daar. Bij de Irene Wiesbaan, daarnaast, hè, bij de zwembad. Ja. Uh, wij krijgen daar subsidie voor van de provincie, twee jaar lang, twee keer 50.000 euro. En wij gaan de website officieel uh, uh, openen of lanceren tijdens een toernooi. Wat GSBW in hun jubileumtoernooi doen. Die doen dat uh, in hun jubileumtoernooi voor de zaalvoetballers. Ze hebben zelf een G-team, dat is een gehandicapte team. En dat, dat gebeurt in Tilburg... want slaanvoetbal voor zo'n groot toernooi... dat gebeurt dan toch daar... dat is een groot regionaal toernooi... en daar gaan wij de aftrap doen... van die website. En het is heel belangrijk... dat alle sportverenigingen... die serieus nadenken... over hoe kunnen wij... mensen met een beperking integreren... in onze sport... Mm -hmm. dat die, die kunnen gewoon een steunpunt bellen... en er wordt alle ondersteuning... coaching, training... Eh, advisering... en eh, contacten leggen... Dat uh, gebeurt allemaal van daaruit. Zeker de moeite waard, ja, zeker doen. Ja. Ja. Die dus laat jou liggen. Zijn wij al de Moonlight Shopping? Want we zijn <kuggen> met z'n allen in de, de revue-tijd uh, geweest. En dat was heel oranje ja. toen ze allemaal binnen stonden. Ja. Dat is echt uh, nou, dat is in ieder geval een heel aardig dat is echt, uh, positief bericht. Tja, dat was jouw nieuws. Ja, ja, ik heb er nog een die ik gauw bij Geweel neergelegd denk ik, dat mag hij ook wel zeggen. Ja, maar uh, <laughs> nou, ja, ja, ja. <laughs> ik vind het een heel leuk uh, bericht, maar het zegt mij eigenlijk niet zoveel. Want er staat vierde titel op de rij voor Eefje Muskens. Ja. Maar dan is, als het voor de vierde keer heeft, dan is dat natuurlijk geen, uh, ja. geen echte wereldschokken Het lijkt nou, wel of zij er gewoon ik keer heb, op ik keer, heb, ik keer heb, ik voor een elkaar krijgt om het uh, er er om te krijgen. Er zijn twee badmintons, Eefke, Eefje des Desen en ja. Selena Piek. En het beste koppel in Rome. Uh -huh. En die hebben ook al toernooien gewonnen in Ierland, Schotland en Duitsland. Ja. En die zijn op de wereldranglijst van de 237ste plaats gestegen naar de 19e plek. Ah, ja. Dus ik vind het een felicitatie van deze kant dat, meer dat, dan waard. Zij heeft dat, de dat prijs gehad hè, van de, ja. de sportprijs van de afgelopen jaren. knap hoor, ja. ja. En toen, tot dat moment had ik er ook nog niet veel van gehoord. Nee, maar ik heb maar haar ooit... Maar dat heeft blijkbaar geholpen, want ik seleerde ja. toen de ene ja. maand naar de andere. In, de, in echt... de tijd dat ik nog nou. uh, schreef voor plaatselijke bladen, heb ik haar uh, geïnterviewd in de tijd dat zij in de aanloop zat. Dus uh, ja. dat is eigenlijk wel knap, want als je dat doet eigenlijk, dan denk je van ja, god, ja. dat is maar een, een van de miljoen die dat misschien uh, ja. voor elkaar krijgt. En uiteindelijk is dat toch gelukt, dus dat is uh, chapeau. Een goede sportgemeente. Ja. Ja, precies. Ja, ja. Toch auto, ja. Een auto, een auto. alleen als ze dan al op het professionele vlak komen Dan zijn de trainingscentra elders in het land En dan verdwijnen ze weer maar ja, ja. Ja. Ik heb maar de afgelopen tien jaar, het, jaar, zeker, ja, afgelopen ja. jaar zeker, zeker 20, 30 uh, sporters, echt jongeren in leeftijdsklassen leeftijdsklasse van 13 tot 18 jaar geïnterviewd en dan hoor je en dan zie je daar niks meer van en dan lees je later terug en dan zitten ze ergens in het buitenland. Ja. We de... Irene Wust hetzelfde verhaal, ik heb Irene ja. Wust twee keer geïnterviewd voordat ik maar ooit ja. iemand van Irene Wust had gehoord ja. en dat was ja. toch wel leuk hoor we dat dus je dat dan ook... Een... Ja, ja, ja. ja, nee, maar dan iemand die tipt en dan zegt god dat is een meisje die, zit daar, die zat bij mijn dochter dan in, op school en uh, die moet je eens interviewen want die hoeft de les niet te volgen want zij kan zo goed sporten en, uh... leuk. kijk, ze hebben toch een binding ja. mee geholen en of hier de kiem is gelegd als ja, succes. Ja, weet ja, ik niet, is, maar in is, ieder geval is, bij, is, bij, uh, uh, ik vind het toch wel de moeite waard om het uh, te, te memoreren. Dat was jouw nieuws? Uh, nou, mijn, mijn nieuws. Ik, heb, uh, ik ben de hele dag van huis geweest en uh, van hond naar huis. Dus ik heb weinig uh, nieuws kunnen lezen. Maar wat mag ik nog? straks of misschien morgen vroeg nog even doorlezen. Wat mij wel opviel op de weg naar hier, was dat de, de wensboom, die wij altijd zo uh, vol hebben hangen met wensen, daar hingen er, denk ik, zeggen, dan schrijven tien in. Ik heb misschien in een halve duisternis niet goed kunnen zien, maar terwijl, ik kan me herinneren van vorig jaar, dat die bom vol hing met wensen, die er alleen al op de Moonlight Shopping ingehangen zijn. Dus ik vroeg mij onderweg nog hier af, van oh, hoe komt dat nou? Hebben we niks meer te wensen? Of... Ja, oh. ja, misschien hebben we dat toch aan de luisteraars moeten voorleggen van, uh... ja. kom op nou, we hier, we jongens. Kunnen, we kunnen vanaf deze plek een oproep doen aan de Precies. mensen die dus wensen ja. alsnog ja. in die boom ja. kunnen hangen. Ja. Hij is fraai verlicht in ieder geval. Ik vind trouwens heel, heel heel mooi. veel weg bijzonder fraai ja. verlicht. Ja. Ja. Ja. Zeer en mooi. het shopping ja. was ook alweer een aardig succes. Was, ja. uh, en de cadeautjesberg onder de kerstboom Die groeit en ook, Het gemeentehuis ja. Ja. groeit ook ja. weer met de dag. Dat vond ik ook een heel leuk initiatief. Renzo, had ik heel erg ja, nieuws. Ja, ik jou al het gas voor de goede ja, weg gemaakt. Nee, nou, ik heb wel goed moeten zoeken, dus ik heb een paar stukjes meegenomen. Ik denk dat er komen er al een paar voorbij. Ik heb er eentje die wel minder belicht is in de traditionele media, maar wel in social media. Vorige week is de eerste nationale werkbezoekdag geweest. Ja. Uh, initiatief van Tom Wilthagen, hoogleraar op de Universiteit van Tilburg. Ja. Ja. Um, en dat is eigenlijk dat werkzoekenden die kunnen op uitnodiging van werkgevers een dag meedraaien bij de werkgever. Nou, dat is landelijk. Dus op uitnodiging van het werkgever? Nou, de, de werkzoekende die vraagt dat. Ja. Maar er zijn ook werkgevers die hebben gezegd van joh, wij stellen ons uh, beschikbaar Dus als je wil, ze... oh. neem contact met ons op. En ik denk dat dat uh, een heel goed initiatief is. En broodnodig ook in deze tijd. Dat is ja. geen Goorles nieuws, maar de gemeente Goorle, en die zullen daar zelf waarschijnlijk niet mee naar buiten treden. Maar die ja. hebben zelf ook uh, ja. daarvoor in, uh, in geïnvesteerd. Er zijn ja. zes mensen, heb ik begrepen, ja. zijn uh, op bezoek geweest. Klopt. En daar doen ze inspiratie op, daar leren ze eh, toch weer wat inzichten voor de, voor de sollicitatierondes. Dus ik denk dat dat een, een heel waardevol initiatief is. En zeker het vermelden waard dat de gemeente Goorle als werkgever zelf daar ook de steentje aan, aan heeft bijgedragen. Dus die wilde ik graag vermelden. Maar dat valt ook wel een beetje onder jou, aan jou, onder jou onderwerp, Goorle aan de slag, maar dan gaan we Het, de, het, voor de, het is wel. een plezier tot de, de dames de die ook van, dat hebben ge... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Gerard, had jij nog uh, fraai nieuws? of fijn nou, ja, Ik Alles heb maken. eigenlijk nieuws van dat geen nieuws is, omdat dingen nog niet doorgaan of een tijdje moeten wachten. De weg door Riel, we ja. wachten nog op een oplossing. Ja. We zijn het er wel over eens, maar we zijn het er niet over eens. Uh, de bouw van de basisscholen moet een jaartje wachten. Want het is toch moeilijk om dat allemaal zorgvuldig voor te bereiden. Ja. Dat snap ik. Maar dan dacht ik, dat had je een half jaar geleden, verschonend mij, ook kunnen bedenken. Maar goed... Je kunt niet alles bedenken. De poppelsweg uh, wordt niet afgesloten. Of wordt wel afgesloten. Het hoeft gelukkig niet onderzocht te worden. Want we weten toch al hoe het ervoor staat. Uh, maar de Leibron krijgt een nieuwe serre. Dus er gebeurt kijk, ook wat. Arslan ja. van was er weer 185.000 euro? Nee, 85, Nee, 185, ja. Ja, dus, Daar komt uh, op, Jacques, ja, dat klopt ja. niet, is maar het is 182.000. Veugeld, veugeld Maar de rest dat is jouw toezicht, eh, ja. neem ik aan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ik wil, ik wil heel even drukken over dat berichtje van jou van die, van, die, van, die, van die Popperseweg. Want, of ik heb het bericht misschien niet zo goed begrepen, ik heb dat wel gelezen, dat stond er een paar dagen geleden al in. Het, het was bedoeld om een stukje van de, van de oude poppelsweg af te sluiten. Om, om, om de kruising veiliger te maken. bij de... Die rotonde zouden komen om heel die poppelsweg veiliger te maken. Er gebeuren nog steeds een lopend bandongeluk. weer een dode ongeluk voorweg. week. Alleen ik ben allemaal in de rechte stukken. Ja. Ja. Is daar niet iets aan te doen dan? Want daar. Ik rijd daar zelf ook, ook regelmatig 80, 90, en dan word ik ingehaald naar zoep. Ja, dan rij je zeker 130, 140, alles ze er maar in, hoor. en de ene naar de andere. Als je, als je daar van de, van de wegdek durft af te schieten, dan denk ik dat je inderdaad een buitenling gaat maken. dan kom je in die, om die, ja. die kerkers ja, ja, dus langs en die zijn, dan, dan schiet ja. in de slip. En dan, ja, en dan ik soms die auto's die liggen die er op zijn kopen ja, ja. en dwars tegen een boom op een man, en dan denk ik van joh Het is triest dat het gebeurt, ja. Maar was was dat nou, het laatste, ja. maar daar willen we nog aandacht aan besteden, is dat Henk van Raak, die hier toch 30 jaar heeft rondgelopen als correspondent van toen nog het Nieuwsblad van het Zuiden, denk ik, ja. toen hij ja. begon, afscheid heeft genomen. En we willen toch proberen hem een keer in de uitzending te krijgen om ja. eens terug te kijken ja. op wat er nu allemaal zo veranderd is in die ja. periode. Ja, zoals we ook moeten proberen om Nol van de Kruis een keer hier uh, voor de microfoon te gaan. Dat is ook toch wel een boeiend persoon om daar ik zo is je over je te praten. Ik telefoon, voor de microfoon geweest, maar dan ja. ging het meer om het uh, skag. Uh... Ja, ja. ja, ja. Nee, we hebben hem ook geprobeerd uit te nodigen, maar de agenda's klopten niet. Ja, dus dat, ja. kom vast nog een keer. Ja. Dus ja. Bij deze maar vast in hun agenda zetten. Oké, okay, had ik nog een paar nieuwtjes. Uh, ja, het fatale ongeluk met de paarden van. Uh, van uh, Boer Broek. Ah, ze weg ja. Van, van, uh, ja, van Boerbroek. Um, het had slechter kunnen aflopen volgens de kant van zaterdag. Een schrikreactie. Daar kun je niets tegen doen. Dat vond ik wel een enge opmerking. Zo van dus een paard schrikt, springt er overheen. En uh, de grootste ongelukken kunnen gebeuren. Dan kunnen ze zeggen, die manege zit al zo lang. Er is nog nooit iets gebeurd met paarden. Maar... Is wel eens een ja? Wel, ja, toch wel eens vaker? Ik oh. vind het toch een, een eng, idee. eng idee. Nou, over de badmintons, daar hebben we het al even gehad. Uh, wat had ik nog meer... Um, ja, uitgebreid artikel ook in de krant van 14 december. Goorlenaar Jordi Allebek, fraaie naam overigens, is een docent die maakt in 2015 een ruimtevlucht van maar liefst bijna drie uur. Grappig. <lacht> Zo gaan we hem daarna vast eens interviewen, van, maar misschien ook van tevoren van hoe kom je erbij. En, uh, dat is een prijs die hij gewonnen heeft. Hè. Ja, ja, ja. Ja. Nou, wat had ik verder nog? Ja, ik heb nog genoeg genoteerd, want er is... Achter, achter, achter de kant erop naslaat, zijn er echt voldoende nieuwtjes brengen, hoor. Kun je dat, uh, de de borgen Eikelenboom. Eikel is weer dus lijsttrekker van de SP. En wat ook een aardig nieuwtje was, vond ik, is uh, meepraten over het molenpark. Ja. ja, kijk, ook even naar jou. Er is een heel uh, ambitieus plan opgesteld. En uh, daar gaan een aantal mensen gaan praten over de renovatie, vernieuwing van het uh, molenpark in zijn totaliteit. Dan praat je ook over het heem, het, uh, de vijver, etc. Ja, het is een hele, het hele operatie. Ja. En het leuke is net dat daar die samenwerking zit met het heem en met ja. Amarant ja. en met de molen molenstichting. Ja. Ja. En nou uh, de buurtbewoners. Die, uh, ja. We hebben daar vorig jaar bij NL Doet hebben wij daar, uh, vrijwilligerswerk gedaan met het college ook ontvangen door het rem. Ja. Maar het was verrekkers koud in die schuur, nog zeggen. Ja, maar... Sjak, maar, maar wij stoken daar niet. Hij moet, nee, de gemeente, heen, heen, heen moet de gemeente... Hij moet subsidie komen voor verwarmen. De gemeente betaalt ja, ja. daar de stookkosten. En wij, wij, wij gaan daar dus niet vergaderen. Dus je moet gewoon vergaderen in onze vergaderlocatie. Maar dus gezamenlijk hebben inderdaad... die mensen een ambitiedocument opgesteld... om van de Molenpark 1 samenhangend... ik citeer even letterlijk... een levendig park voor jong en oud te maken. Locatie met Molen de Wilde, Vlaamse heemschuur... en het toeristieke heimerf is zo uniek dat het zonde is om niet meer mensen van het motorpark te laten genieten. En om dat mogelijk te maken hebben de vijf partijen een convenant ondertekend. Ik heb dat destijds ook nog eens besproken met de wethouder en Piet Wieriks nog... en, en Wick van Berkel. Al jaren geleden is het ook eventjes ter sprake gebracht. Maar wij hadden wat schrik van het vandalisme. Dus ik weet niet hoe, of daar straks rekening mee gehouden zou kunnen worden. Maar we denken als we mensen langs de schuur laten lopen... de jeugd en ze zijn wel baldadig... de kraaien en de kouwen zijn al zonder meer... Maar als de jeugdbaldaden begint te worden, dan hebben we een groot probleem daar, natuurlijk. Hè? Maar goed, ja. we zullen maar eens maar kijken. Ik begrijp niet aan eens... dat, het ook, dat het open wordt. Ja. Ja, hoe het precies eruit gaat, ja. gaat zien, weet ik niet. Maar ja, ja je moet natuurlijk ook niet, uh, niet te schrikachtig worden, want dan kun je niks meer. Uh, dat klopt. Nee, daar ben ik met je ja. eens. Kom dat is, dat is. kijken of we een goede afspraak ja. mogen maken. Ja. Ja. Ja. Dat was het nieuws. We gaan dus snel naar het onderwerp, want jij moet we iets eerder weg. Uh... Ja, sorry. Ik... Nee. Aan. Dus ik ook al. Ik, aan. ik maar dan Wil. Nou, dan we veel <laughs> ja, we gaan, we straks. beginnen met Wil. Beginnen met Wil. Um, ja, uiteraard in het Goordens Belang. En ik werd inderdaad... Mijn blik werd getrokken door... Tijd voor een nieuwe koers. Ja. Tien jaar stichting in Ik denk, is het al zo lang? Maar ja. tijd voor een nieuwe koers. Leg eens uit waarom. Want ik vond het altijd wel heel plezierig. Uh, de shows destijds, zeg maar. De openluchtspelen hm. bij het Heemerf. Die ja. waren altijd kostelijk. Hè. Dat hm. was... Uh, ik heb het altijd steeds jammer gevonden dat jullie daar weg ja, zijn gegaan. Ja, ja. Want we hadden daar een fantastisch openlucht decor. Hè, ja, de, nee, nee, schitterend. Nee, ja. en, uh, maar leg, leg eens uit, tijd voor een nieuwe koers. <lacht> Waarom? Waarom is dat zo ineens gekomen? Nou, dat is niet zomaar ineens gekomen natuurlijk. Hè. Ik, in die tijd dat wij, ik, ik voorzitter was van, uh, van het openlucht het huidige spot theater. Toen merkten wij eigenlijk al dat er flink wat terug, uh, ja, publieke belangstelling liep gewoon terug. En of dat nou aan ons lag, of dat nou aan de locatie lag, dat weten we niet. Maar we zijn toen in ieder geval bij Johan Broosjes rond de tafel gaan zitten van de kunstbalie. Want we wisten dat hun daar zelf, hij komt het zundert geloof ik, ook last mee hadden gehad. En uh, hun hadden dat op een hele leuke manier opgelost. En wij wilden eigenlijk ook die manier toepassen. En dat was heel simpel. Hij zei, je moet gewoon alles anders doen. Echt alles anders. Gewoon naar een andere naam, andere locatie, ander soort spel. Uh, naar buiten treden op een andere manier, andere voorzitter. Nou, dat is, alles is eigenlijk kluk, behalve ik ben voorzitter gebleven. <laughs> maar, <laughs> maar in ieder geval... Club, hè? Doen, niemand wou het doen. Doe niet tenminste. En, uh, ja, eigenlijk, en vanaf dat moment is het, is het in de lift uh, gekomen. Ik ben inmiddels zelf uh, gestopt, want ik vind... Ik, ik ben 15 jaar voorzitter geweest van, van die club en uh, ik vind 15 jaar, zoals tijd, iemand anders uh, met die pet. Ja, we hadden toen best wel je, bent, wel. je bent nu geen voorzitter meer. Ik ben helemaal. Nee, nu ik zal het dan niet. dat. Oh, dat uh, oh. was toen onze secretaris en die heeft dat overgenomen en die doet het vertreffelijk. En, oh. ja, het zit nog steeds in, uh, in de lift en dat is een heel bedreven uh, iemand. Uh, ja, Bart heeft ook meer tijd dan ik. De, misschien niet zozeer overdag, maar hij kan toch wel makkelijker uh, tijd vrijmaken. Ik zit vast uh, vaak aan allerlei oproepverplichtingen. Maar is er dan een reden? Maar dat heeft eigenlijk niks met de Golsche te maken. In, in die zin dat uh, ik dus merk bij de Golsche dat publiek ook terugloopt. We zijn met 3000 bezoekers begonnen in 2005 met de opening van een nieuwe theaterzaal. Dat was mijn vraag, hoe, hoe, hoe komt dat dan? Want ik bedoel, de vuur trekt elk jaar, of om de twee jaar doen ze dat, ja. Trek je dus, trek je dus uh, enkele volle is. Ja, nou, dus en zelfs... dat blijft zo. Nee, nee. Wordt nee? ook minder? Ik, ik, ik heb bij, de, bij de laatste Revue uh, ben ik kaartjes gaan halen, maar we wisten niet wanneer we konden. Ik ben drie weken van tevoren geweest. Dan krijg je gewoon een heel scherm te zien dat het drie kwart leeg is. Dan zei ze, meneer, waar wilt u zitten? Dat is een plek. Ik zat. Drie weken later komen wij daar en het zit bomvol. Ik denk, oh, niet in drie weken tijd kunnen zo'n zaal niet vol krijgen. Dus ik heb aan mijn buurvrouw gevraagd. Ik zeg, wanneer heeft u de kaart gekocht? Die, huh, die krijg ik. Van de Tivo. Tivo's of weet dat. De, oh, weet ik wat meer. Daar nou bellen ze gewoon op. S'morgens van, uh, wilde vanavond komen? En, uh, ik zeg, ja, dus je koopt nooit kaartjes. Nee, nee, want ik, uh, pff, wij mogen altijd gratis komen. Kijk, en, en zo'n soort formule zit daar waarschijnlijk achter. Het is gewoon de zaal vol. Uh, je subsidieert dat. Ja, in feite zeg je, je subsidieert. En, uh, maar goed, dat, dat hebben wij niet, die luxe hebben wij hier, uh, hier in Groningen. We hebben natuurlijk wel uh, vaak gehad dat, dat de zaal vol zit, maar we hebben de afgelopen revue ook twee keer gehad uh, op de middag dat de zaal maar drie kwart vol zit. Maar ik las in het grootste belang ook, en ik denk, zou dat inderdaad zo zijn... dat de bezoekers denken, nou, het publiek de revue inmiddels ervaart... als hetzelfde kunstje, in hetzelfde jaar. maar telkens een ander sausje ja. eroverheen. Ja, is het, is is het, het, echt, is echt, het is echt zo? Het, dat heb ik ben een cabaretier ook, en een cabaretier. Dan, ik vijf, ik, drie, vier keer, dan denk ik, ja, het is weer dezelfde man... hetzelfde publiek staat met dezelfde grappen en dezelfde dingen... en dan heb ik dat wel gezien. En, en ik denk dat er een soort slijtage in zit, en ook, bij, ook bij het publiek. En je ziet dan dat bepaalde mensen wegblijven. Als je later, van: ik heb jou niet gezien met de revue, dan zeg je, ja een keer overslaan. Hè, zo van, uh, dan voelde ik echt zo van, ja. Yeah. Dus ik was eigenlijk op zoek naar iets nieuws. Maar dat nieuwe, dat, dat zocht ik eigenlijk niet, want we, we zijn nou eh, het, eh, eenmalig weg uit Jan van Bezouw. Maar daar heeft eigenlijk daar niks mee van doen. Want dingen worden vaak eh, op een opgegooid. En in de, in de artikel eh, lijkt dat ook wel een beetje op dat het zo is. Maar het feit dat wij iets compleet nieuws wilden gaan doen, dat wilden wij ook gewoon hier in de theatercel gaan doen. Maar punt was, dat ik een had gemaakt met Kees van Daasdonk om daar op tijd mee te komen van, want hij zei ik wil daar lang van tevoren weten, want wij huren die tent dan twee weken af, evenwege opbouwen en alles dat moet hij gewoon weten maar toen was Kees plotseling weg en toen was er geen opvolger en uh, toen, toen zat er een interim, iemand uit Tilburg en die had helemaal geen interesse in de Goldservie want dat was allemaal maar niks die ging, ging beroepstheater inkopen, ja, dat vond maar, hij allemaal interessant. Was, was er niet Leopot? Leopold Leopot er niet een poosje hey, Nee, in geen, dan? Geen, oh. nee ik, ja. me, ik weet helemaal niet wie dat was. Oh. Ik weet niet wie het, Pieter Domen Maar in ieder geval. Uh, Pieter Dome. Pieter Dome. Ja. Maar ik kon er niet eens een afspraak mee maken, dat moest allemaal met de mail en reageerde niet op. Dan ben ik in een keer met een kwaikap gegaan, werd ik te woord gestaan aan een of andere juffrouw, die ook zoiets had van: ja, yeah, dat is allemaal niet belangrijk. Ja, en toen dacht ik van ja, dan wachten we maar even op een nieuwe directeur. Maar Die, die zit kwam, nu. Die zit ja, nu. nu wel, maar die, ja. toen kwam die alsmaar niet. Ja. Tegelijkertijd was ik betrokken bij de opening van via mijn Werk dan betrokken bij de opening van die, van die sportzaal. ja, en toen zei dus iemand van god, het is jammer dat ze wat dingen zijn vergeten. Ik zeg, hoezo? Ja, ja, want die zou evenementen geschikt zijn, maar dit ontbreekt, dat ontbreekt, zo dus ontbreekt. En uh, dat was wel gepland, maar dat is niet uitgevoerd of verkeerd. Eigenlijk niet, het is wel uitgevoerd, maar allemaal verkeerd, zo moet ik zeggen. He, er zit wel een krachtaansluiting, maar daar kunnen dus net een batterij mee opladen, ja, snap je? Dus er zit een stekker er wel, maar je kunt er niks aan hangen en, en, en dat soort dingen meer. Maar toen begon het een beetje te kriebelen, toen voelde ik daarvan, ik dacht, toen in 2005, uh, met de opening van de Nieuwe Theaterzaal, we kregen geen tekeningen, we kregen niks, we mochten niet binnen. Ik ben een paar keer binnen geweest met mijn helm zetten en dan overal aan ik, ik kon kijken hoe het eruit te zien. Maar dat gevoel dat begon echt zo weer te borgen, ik dacht, moet, moet, ik ga het gewoon hier doen. En dat is eigenlijk de reden dat we het uh, daar zijn gaan doen. Maar voor één keer dan? Of, uh... Het is wel de bedoeling dat één keer te doen. Ja. Want kijk, het, kijk het, het, de grap is natuurlijk om daar een keer te gaan zitten. Als je dat blijft herhalen, dan, krijg, dan vallen we weer in dezelfde valkuil. Dat moeten we dus niet doen. Maar is die omgeving dan ook geschikt om iets heel anders te gaan doen? Het plan is natuurlijk dat wij die omgeving geschikt gaan maken daarvoor en dat na ons daar evenementen kunnen plaatsvinden. Dat, dat is het doel. Dus het doel is dat wij zorgen dat de elektriciteit uh, straks zodanig is, of zodanig te gebruiken valt, dat er evenementen kunnen plaatsvinden. Nee. Nu is dat niet. tribune gebeurt zelfde, zelf, oh, die tribunes zijn heel erg leuk en aardig, alleen te gebruiken voor de sport. Maar om die tribunes om te kunnen bouwen naar een theatervoorziening of naar een andere voorziening, dat gaat niet. Hmm. Maar er zijn wel faciliteiten die dat wel mogelijk maken. En dan willen we het ook nog zodanig doen, dat we het niet alleen binnen, maar eventueel voor buiten. Want het leuke is, rondom de Frankenhal zijn er allerlei groepjes en mensen ook weer actief. Vroeger was het een heel, heel actieve omgeving, heel de, heel de hel eigenlijk. En ik concentreerde zich vooral dan in de deel, of rondom de deel. Toen, toen de deel minder werd en uiteindelijk is daar die uit het, het oude Frankenhal ook vertrokken, toen toen ik dat als een pudding in elkaar. Nu hadden wij de kans om daar weer met, met, onze, met onze nieuwe horeca man uh, op te zetten, maar helaas is het uh, Maar de initiatieven vanuit de wijk die zijn er inmiddels wel. En die moeten we zien vast te houden. Maar uh, die horeca, ik weet niet of het al officieel is, maar, uh, die wordt uh, overgenomen door Amarant. Dat is nog niet officieel. De horeca? Waar? Ja, in in? in het uh, café, uh, café Joop of hoor je dat? Ja, post Amoranties, die zitten daar met de smaakmakers, hè, in die plint. Uh, ja, die zitten ernaast hè, dus aan de En uh, die willen uitgaan die willen daar die, die horeca over gaan nemen. Ja, Oké. Okay. Dus, maar zover is, uh, als ik weet is er, is, er, is er een vergevorderd plan, maar is er nog geen enkele kogel van de kerk. Dus. Zeg maar, jullie zijn dus nu bezig met een, met een compleet nieuw stuk, deze zit boordevol humor, wordt in rap tempo verteld met veel scènewisselingen, ja. 40 acteurs, het is uh, dolle boel tijdens de repetities. Wanneer moet de première plaats gaan winnen? Hier op bezig? goede vrijdag. Op goede vrijdag. Goede vrijdag. Maar oh, er was ook weer die zo van... Je moet niks meer pas regelen... ...maar jullie doen er juist wel mee. Uh, zelfs op Goede Vrijdag. Ja, ja, dat heeft ook weer te maken met... Uh... Is, is dat wel verstandig richting al die katholieken of zo... ...die dan zeg maar... Uh, ...kijk even naar Jacques, CDA... ...die gaan die die als minstens naar de kruisweg. <laughs> en hebben daar s'avonds wellicht nog een beetje last van, en dan nog een dolle boel gaan kijken. Dat, ja, je kunt overal bij plaatsen natuurlijk. Maar, nou, maar, ja, ja, maar ben je, graf, ik weet niet, wel weet je, het handig en verstandig dat je is weet je niet. Ja. dat er gelachen mag Het leuke is, ja. leuk is dat wij des te zeven mensen zeggen: ja je goeie ja, vrijdag wil, dat moet je toch niet doen. En we zijn dus met die kaart verkoop gestart op de Moonlight shopping en die goede Fredrik die vloog de deur uit. Dat is echt waar. Heel veel ja, mensen zeggen, oh, dan dat dat doen, want, doen, want je ja. kunt niks, want de winkels zijn dicht, dus dit is dicht en je kunt helemaal niks. Wat je gaan bij het shoppen veel, veel, veel ja, vloog, ja, Ja, vloog, ja, het het ja vooral dus het, dus het, goed. Goed. het eerste uur, dat is altijd het eerste uur. De mensen die, die daarvoor willen komen, die, die zorgen dat ze daar om 7 uur voor die tent staan. En, ja. en die komen niet meer en maakt dat om 9 uur. Ja. Ja, dus de eerste uur is echt druk, echt van ouds, mensen in de rij. En uh, Ruud Nonhemel, ik weet niet of je hem kent, die, uh, die fiets is middags voorbij. En die zei, we zijn ja. er toen wel. Ik zeg, ten, oh, dan moet er een rode loper zitten. Of van die mooie dingen. Ik zeg, ja, regel maar. Dat ga ik doen, zit hij. En een half uur later stond hij daar. En een rode loper uh, had hij ter plekke geknipt. en Van uh, ja, ja. die paaltjes erbij. En uh, dat is geweldig. Dus hij gaf best wel een... Uh, best wel een sfeer. Koning Willem Vier, die komt uh, naar Gool, maar ja. dan komt hij uiteindelijk ook weer hier. Dat is ja, ja, een ja, beetje de, de, de verhalen hij van, hij van, is. van nieuwe ja, de, de, het nieuwe spektakul. Er zit veel ambtelijke taal in, want de grap zit hem ook in de ambtelijke taal. Die ga ik niet uitleggen. Maar uh, is ook niet uitleggen. Ja, wel, ja, wel, ik weet zeker dat als iedereen de revue gezien heeft, dat we veel meer snappen van uh, de politiek. Nee, dat is echt verkeerd, van ambtenaren. Hoewel ambtenaren zelf helemaal niet... We zijn, we zijn, we zijn we vaak hebben natuurlijk politiek en ambtenarij op de schop genomen. Maar Dat doen we nu helemaal niet. Maar dat denkt wel iedereen. Dat is de grap, eigenlijk, die op kaart te Maar nu niet meer. Nee, nu, ja, nou, we we nee, nee, Nee, nee, nee, nee. Ik denk als je er binnenkomt dan. Ja. En je zegt ook heel, heel, heel speciaal: het moment om Gordon nu en altijd bovenaan op de kaart te zetten. Ja. En dan samen met de mannen van de hobby -shows en de vrouwen van de braai-club. Ja. Wat, wat voor functie krijgen die straks? Nou, die staan er op de foto. Hè? Die ziet er Kijk, de rek boven. Daarboven, de kleurfoto. de staan Ja, ja. Staan ja die Ik zijn er mee. een bekend figuur tussen zitten. Ja, jaske Tuurlings. Jaske Tuurlings. Uh, en die is ook een hele Ja, die, die de staat de vaak in de krant, uh, Hanna ja. halen en verzaggel mee. allerlei ja. dingen. Ja. En, uh, maar in ieder geval... Uh, en er staat ook een kindje bij die ik niet herkent blijkbaar, want mijn vrouw staat er ook al. Ja, dat <laughs> Goh, ik Die ja. ook, ook wel een bekende. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar, uh, ja, wel, Ik kan niet direct overal een naam bij bedenken, maar ze zijn allemaal wel hele bekende gezichten. Ja, ja. maar, zeg, toen, maar... Die, zijn er, die zijn er pas in het laatste stadium, is, is, is aan toegevoegd. Ik zal even vertellen waarom. Toen ik er een af was, dat was in het uh, begin van dit jaar. Um, en dan lees ik hem terug en denk, god, dat gaat wel echt heel snel allemaal. Dus, dus, dat is een snelle, korte scène, zie je dan de vliegen het nogal op met z'n allen. Er moet af en toe rust, uh, rust, rust komen. Mensen moeten even tijd krijgen om, om weer eventjes uh, bij het verhaal gezet te worden. Dus toen uh, we audities achter de rug hadden, toen dacht ik goh, ik, moet, ik moet iets doen met uh, drie mannen, met drie vrouwen. Die ook samen iets zijn, drie stellen, die eigenlijk verder niet echt naar buiten komt in het verhaal of nauwelijks. Maar die wel op een of andere manier rust in die tent brengen. En dan, Tijdens die rust natuurlijk ook weer op een hele eigen manier een, een verhaal uh, vertellen. Wat ook weer bijdraagt aan, uh, aan de hele revue. En dat is uh, fantastisch gelukt, vinden wij zelf. Maar ik vind het knap, uh, Jacob, dat jij dat dus af wil. Dat jij helemaal alleen schrijft. Dat vind ik, dat vind ik uh, knap. Dus je krijgt echt geen hulp van anderen. Jij nee. verzint alles, alles. puur. Het, alles komt uit je eigen kopen. Alles komt uit mijn eigen kopen. Droog jij nooit nee. op? Want nee. Want ik bent het al jaren aan het doen. Ik doe het al heel lang en ik doe het ook voor anderen inmiddels. En ik mag er nog niks over zeggen, maar ik ben ook voor een andere gemeente een inmiddels bezig. eindeloze grenzeloze fantasie. Ja, dat ja. moet wel. Nee, dat stopt niet. En je schrijft stop. het makkelijk? Ma ja. Zo. Ja, ik kan heel wat wegschrijven. In de... En ook nieuws dat jullie dan vanwege de, de, de verplichting in de bank altijd een kostbare zaak is twee keer op een dag. Dat zijn bijna uh, Joop van den de achtige instellingen, hè, zo van... Uh, ja... De nou, middag middagvoorstelling en de avondvoorstelling. Ja, maar dan moet ik kijken, ik weet niet wat het is, die al is natuurlijk sowieso uh, be All bedoeld voor, voor, voor sportactiviteiten. Ja. We willen die sporters natuurlijk niet in, in de wielen lopen. Dus kijk, met Paas hebben we het voordeel dat er een aantal dingen natuurlijk niet zijn met uh, Paas, de is er niet. Uh, jullie zullen kind hebben, denk ik, met Paas. Maar in ieder geval, kijk, kijk een aantal dingen, de en zo, die zijn natuurlijk wel. Dan gaan we ook met die school iets doen. En uh, in ruil daarvoor willen wij dan natuurlijk eventjes ook gebruik maken van die zalenplaats van die scholen die zitten. Dus het maar dat is meer in de aanloop tot, maar kijk als het maandag of dinsdag is afgelopen, dan moeten ze zo snel mogelijk ook weer eruit, want daarop moet die school weer op het die sport er weer. Het dus pas een week later uh, voorjaarsvakantie. Nee, lentevakantie. -lente ja, hoeveel voorstellingen is het in zijn totaliteit? Zijn? Zeven. Ja, het zeven keer uh, zelfs hier in de zaal eigenlijk Jullie leunen natuurlijk heel erg op vrijwilligers. Ja. Is dat nog steeds goed te doen? Ja, hoor. maar dat is toch een grote groep uh, die je heel lang nodig hebt, ook met ja. uh, repetities. Laat ja. horen. Klopt. klopt. Ja. Nou, hoe lang nodig hebt? Uh, wij, wij, wij doen alles in een vrij korte tijd. Daar is ook het idee van. Uh, je hebt mensen die, die willen graag bij een vereniging zitten. Een vereniging, dat is meer een voorschrijdend uh, gebeuren. Dat doen wij niet. Wij, wij, wij, wij bieden eigenlijk een, uh, de markt een product aan op vrijwillige basis en je doet mee of je doet niet mee, maar als je meedoet moet je er 100% voor gaan, maar dan is het wel hurry-up. Met als doel op het eind om eens z'n allen een, een heel echt tevreden gevoel aan over te houden. De bijvoorbeeld bij het Tilburgse die hebben natuurlijk tien keer zoveel geld zwaar, maar die zijn er ongeveer een jaar mee bezig. Wij doen dat in 10 weken, maar die 10 weken dan is het ook echt iedere dag werk. Wil je dus eenmalig? Of ben je ook van plan om, om zeg maar om de twee jaren iets, iets, iets te gaan doen ofzo van, uh, ja, is zo of zo? Een half om de twee, je, je twee jaren. Ad, want, is, de twee jaren. Want, want er stond hier, dus je zult zien dat de combinatie van een andere locatie, een ongebruikelijk weekend en een nieuwe formule de mensen nieuwsgierig maakt. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Maar als jij zegt dat we gaan deze locatie één keer gebruiken, hm. betekent dat dat je dan over twee jaar mogelijk weer een nieuwe locatie nee, opzoekt? Of is het de bedoeling om nee, gewoon. Nee, nee ik, hoop dat ik ben al bij, meteen bij, bij Paul uh, oh. geweest, Nu was een Die nieuwe directeur bent, hier. Ja. En, um, want ik, ik hoorde hem, hij, hij zat in een televisieinterview met Ben Lonen van de zomer, maar voordat hij hier uh, aan, aan de slag ging. Hm. En toen hoorde ik hem allemaal dingen vertellen: van dan denk ik denk, ho, ho, ho, ho, ho, dat kan hij niet van zichzelf weten, dus iemand heeft het bij ingefluisterd en dan ga ik het toch weer snel uitpraten. Want het verhaal waar hij zat te vertellen dat de Golderse verenigingen hier weglopen en allemaal naar de leegstaande fabrieken gaan, dat is helemaal niet waar. Dus, uh, maar hij zei ook, ja dat hebben ze mij verteld en ik heb dat daar zitten vertellen. en uh, Ik heb dat denk ik toch wel voor 99% weten te ontzenen. Hè? Maar goed, er kwam ook meteen het gesprek van de, van, van de revue en waarom niet. Toen hebben we zelfs nog geprobeerd om een samenwerkingsverbandje op te zetten uh, voor licht en geluid. Alleen... Mijn idee was om dan een, een licht- en geluidsset te maken voor locatie die dan uiteindelijk bij Jan van Bezaak terechtkomt. komt. Mm -hmm. En dan praten we toch wel over een, een setje van 90.000 90 tot 100.000 euro. Daar hebben we voor de grotstrafie niet nodig. Maar daar hebben hun dan wel nodig. Kijk, en waar gaan we dat geld vandaan halen? Dus, dus dat, lukt de, dat lukt niet. Ja, dat dus, hebben we net gehoord. Ja, ja, ja, ja. We vonden mensen komen. wensen jou vanuit deze st stoel aan plek heel veel succes. Dank je wel. En Ik ben ervan overtuigd dat wij vast nog vaak van Wil zullen horen. Maar Niels, het is wel zo dat er voortaan binnen wordt gespeeld. Dus buiten is de buitenblokkage eventjes... Uh... Ja, jij ja, gooit twee dingen door elkaar. Spat theaters, daar buiten. Dat gewoon overrennen. Spat buiten, die hebben ook wel een nieuwtje Dat maar daar laat ik dan ja. onder uh, het huidige bestuur van Spot over. Okay. En, uh, maar wij hebben altijd binnen gespeeld en we blijven gewoon... Uh, oh nee. De grootste Revue zit binnen. Okay. Bij voorkeur ja. bij Jan van Zouw en nu één keer. Ja, Goed zo. Veel succes en Dank we zullen er vast nog veel van horen. We gaan even naar de muziek. Ik heb meegebracht een, een kerstcd uiteraard van Neil Diamond. Hij is uit 2009. Uh, die cd heet A Cherry Cherry Christmas. En hij schrijft en zingt hier zelf Christmas Dream. Een leuke, leuke aardige melodie. Something's coming Ain't it wonderful Like a miracle Inspiration Jubilation Celebration Coming round This is Christmas Said the wise man Join me seeker Walk beside me I will take you To the blind man He will show you What was lost on Christmas Day He took me through a Christmas dream Where everything was strange indeed Cause nothing was the way it seemed Without explaining what it means As men and women Sons and daughters We'd like children their gifts on Christmas Day. Christmas dream. I saw me there. Christmas dream. I called my name in my sleep. I looked away. Was only thinking of myself. Feel it. Can you feel it? If you want to It can heal you like a miracle, inspiration, jubilation, celebration, going down. This is Christmas, said the wise man, to the sailor. Lost on dry land Let me take you To the harbor Stand beside you And lead you farther on your way They headed for a Christmas dream The one that changed it for me the one that somehow made me see that i'd become what i should be when men and women sons and daughters become children at the break of christmas day Christmas dream, it comes to me Christmas dream, when I'm alone When I'm lost, it brings me home That Christmas dream's waking me On Christmas Day, Christmas dream, at Christmas time, Christmas dream, I found my way, came to me, and now I pray, that Christmas lives forever, Christmas dream, on Christmas day, Dit was een Neil Diamond in zijn Christmas Dream. Zelf gecomponeerd, zelf de tekst geschreven. Warme, donkere stem. Ik uh, ben altijd fan van hem geweest. Nu, gohlen aan de slag met onze ja. twee gasten. Jacques, de wethouder. En uh, de man van de, van de Just Logic uitzendbureau. Wat een mooie naam heb jij? Italiaanse afkomst, uh, Renzo? Of, ja, of, uh, ja, ja. Lang, geleden, lang geleden. Zwitsers, aan de Italiaanse kant. Ja, ja. Maar er is, zoals je kunt zien, niks meer, uh, niks meer van te zien qua, qua uiterlijk in <laughs> ieder geval. Maar er dus, was je werk in ja. Zwitserland uh, toen zei ja, Nou, de dat, is, dat is echt zo geweest. Ja, ja. Mijn, uh, mijn uh, overgrootvader was uh, fameuze schoorsteenveger. En die hadden ze heel veel destijds in Italië en in Zwitserland. En dat was, uh, dat was geen werk. Toen zijn die allemaal naar de lage landen getrokken. Ja. Dus dat is de reden dat wij uh, hierin gekomen zijn. Maar ik had hoogtevrees... En dan is ja. Schoorsteenveger geen best beroep. We dus dan dan maar een uitzender. Ik denk dan maar een uitzender. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat klopt. Nee, ja, maar Just Lasik, hoe lang zitten jullie in gouden Ja, we zijn, zijn ongeveer anderhalf jaar geleden... zijn wij gestart op de Van Aaschekstraat. Uh -huh. uh, in mei 2012, maar ik zeg eigenlijk altijd, nou, dat, dan gaat het pas na de zomervakantie van start. Hè? Want als je in mei begint, dan ja, is het ja. praktisch meteen zomervakantie ja. en dan gebeurt er uh, binnen HR niks. Ja. Dus anderhalf jaar en uh, nou, ik mag zeggen, naar nou, volle tevredenheid, waar we het net even over hadden. We zijn ja. in een moeilijke periode ja, gestart. Het is ook ja. een bewuste keuze geweest, omdat we toch wel een concept willen uitrollen. Nou, Dat denk ik beter past in het begin als het nog wat kleinschalig is en als je meteen uh, veel volume gaat, uh, gaat draaien. Maar het gaat, het gaat goed en daar zijn we hartstikke blij en, uh, en tevreden mee. Nou, wat, wat, wat is? Sorry, ga je gang. Waar willen jullie dan vooral in opvallen? Nou, waar wij ons willen opvallen. Ik heb zelf heb ik een, een uitgebreide uh, geschiedenis in de arbeidsmiddeling. Ik ben jarenlang werkzaam geweest voor uh, de grootste uitzender van, uh, van het land, Randstad. Mm -hmm. Ook in de functie van directeur. En wat je ziet, prachtige organisaties, maar uitzendorganisaties hebben over het algemeen een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel richting de betalende klant, dat is de werkgever. Mm -hmm. En uh, naar mijn bescheiden mening, te weinig verantwoordelijkheidsgevoel richting de werkzoekende klant. De sollicitant. En alleen al het feit dat wij die als werkzoekende klant betitelen in plaats van een sollicitant. Wat je toch wel vaak in de, in de arbeidsvermiddeling hoort. Ik denk dat dat het verschil weergeeft. Wij gaan met werkzoekenden gaan wij zitten. Daar drinken we een kop koffie mee. Die mogen er eh, winterjas uitdoen, Wat een, een unicum is bij sommige uitzendbureaus. Um, en wij besteden daar oprechte aandacht aan. Dat wil overigens niet zeggen dat wij dan iedereen aan de slag krijgen. Was het maar zo. Mm. Maar we merken wel en ook vanuit de terugkoppeling dat het gros zegt van. Hé hey, maar hier word je wel even gehoord en hier kan ik even sparren. Uh, en vandaar denk ik ook dat uh, de cursus van, uh, van voren aan de slag, dat die ook goed bij, ja. ons, uh, bij ons past. Kijk, want de, de participatiewet is een aantocht, het is een, ja. een mooi nieuw begrip. In 2015 komt er één wet voor inwoners die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering <coughs> en moeten dus hun inwoners op weg naar werk helpen. Betekent dit, Jacques, dat het UBV op afstand komt te staan, want dat werd voorheen allemaal geregeld door het UBV, het voormalige GAK. Nou, ja, maar de UWV uh, die uh, werkte met de mensen uh, die in de WW zaten. Mm -hmm. en, uh, en dit gaat uiteindelijk over de groep mensen die een bijstandsuitkering krijgen. Nou, in eerste instantie uh, in ieder geval wel die een uitkering krijgen, maar we willen wel uit gaan breiden. Ja. Ook naar mensen die in de WW zitten. Die zijn, denk ik, kansrijker. Omdat die afstand tot de arbeidsmarkt nog niet zo groot is. In hun laatste periode. Want WW is hoe lang nog? Eén of twee jaar? Hoe lang duurt het? Het is toch nog toen nog drie jaar. Hè. Dus, uh, WW. Want dat is uh, voorlopig afgeschoten, hè, dat, uh, dat voorstel. Gelukkig. En. Uh, uh, dan heb je ook nog uh, de groep die, de, die uh, dat klinkt heel raar, maar die, die, die de Nuggers noemde. Dat zijn de niet-uitkeringsgerechtigden. Mm -hmm. Dat zijn mensen die misschien normaal wel in de uitkering terecht zouden komen. maar Bijvoorbeeld, een huisgenoot uh, heeft een inkomen wat uh, boven het bijstandsniveau zit of zo. Nou, dat zijn mensen die we nog niet zo goed allemaal in kaart hebben. Mm -hmm. Maar die we in kaart hebben, die wil ik ook gaan betrekken bij dit, uh, bij dit initiatief. Hoe zijn jullie uit Zinbureau en Gemeente bij elkaar gekomen? Van wie is dat initiatief uitgegaan? Van de gemeente of van de. Uh, ja, de initiatief is uh, vanuit de, uh, van de gemeente van de uitgegaan. jullie dus hebben bewust contact gezocht met uh, Just Logic. Met, uh, met, met meerdere werkgevers. Ja, juist. Ja, ja, ja. Want Just Logic past wel helemaal in de formule. We zijn ook bij jullie uh, langs geweest, nog ja. een keer. En de dames ook een keer. we hebben ook niet van niks. die, die palers zijn al die ja. mensen die bij hun ja. uh, bezig zijn. palen gevonden hebben. Ja. Ja. nou, tot, uh, ja. Ja. ik hoop dat er straks een hoop palen bij moeten komen. Maar, ja. Ja. Uh, uh, uh, het leuke daarvan is, het einde van die cursus wordt er een presentatie gegeven. ik begin nou wat feedback te krijgen ook van de cursisten zelf. en uh, die die uiteindelijk zeggen van ja, we hebben hier veel geleerd en, hebben, en inderdaad, onder andere die presentatie is de eerste indruk bij een werkgever. Ja. en op het eind Wordt daar dus door werkgevers, door mensen die daar verstand van hebben... ...wordt er feedback gegeven naar iedereen toe. Want niet iedere mens zit op dezelfde manier in elkaar. Maar ook al weet je dat iemand stottert bijvoorbeeld... Dan nog kan die indruk uh, negatief mensen die uitvangen. Mensen van de gemeente dan uitkering ontvangen... die zijn al lang zonder werk. Hè? We hebben al een heel traject van, van werkloosheid achter de rug. Ja. En je gaat die mensen ook uh, een vorm van scholing aanbieden. die gaat ze wat rijper maken om zich dat beter te kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. Ja, onder hè, andere, en... het is een van de aspecten. Hè? Ja. Het, uh, kijk, want de, wat er tot even nog toe gebeurd de... is... Uh, je komt bij het UWV en dan zeggen ze... nou, ga maar even een cursus cv schrijven volgen... Ja. He, en dan krijg je cursus cv schrijven. Maar dat wordt niet in een omgeving geplaatst. Het wordt niet in een, er wordt geen, geen verband gelegd met uh, wa, wat dat ben je nou eigenlijk je aan het doen. doen. Ja. Ja. Maar die cursus he, die, die de mensen gaan krijgen. Is dat een, een bedenksel van jullie? Is dat aan jullie je, zeg maar, brein ontsproten, of is het een bestaande cursus? Nee, het is, uh, wij, uh, die cursus is ontwikkeld uh, ja. met een extern bureau. Ja. Uh, de, degene die op dit moment de cursus nog leidt. Die uh, komt er ook vandaan, Dat is in het grootste geval uh, ook de scribent daarvan. Mm -hmm. uh, het sterke van, uh, van, van dit punt is dat we meteen zijn gaan zoeken... in de omgeving naar, naar uh, werkgevers die bereid zijn. En die vind je dus ruim. Ja. Die zeggen van, nou, daar wil ik wel aan meewerken. Het leuke met JustLogic is dat hij uh, dat al tegen ons zei van... Uh, ja, ...kunnen wij niet gewoon jullie kaartenbak toevoegen... ...aan ons uh, open uh, cliëntenbestand? Ja, ja, dat vindt ik... een hele goeie. Uh -huh. Doe maar. Want het is natuurlijk uh, zo... ...een hele hoop mensen denken dat... Van ...als iemand eenmaal in een uitkering zit... Uh, ...dat die uh, niet meer uh, arbeidsbekwaam is. Dat is de grootst mogelijke onzin. We hebben het ook gehad over 50 hè? En we hebben... Uh, ...nou, dat zijn mensen met een enorm arbeidsetels over het algemeen... Die, uh, die, die, die graag weer aan de, aan de slag willen, uh, de, de, waarom, waarom neem je die mensen niet in dienst? Wat je, wat je ziet is dat Nederland is bij een land waar we heel snel stempels op, op, op mensen plaatsen. Hè? En ik hoorde net ook de opmerking in de bijstand, oh dan zijn die mensen dus al heel lang zonder werk. Dat is in ieder geval de beleving die er bij ons is. Als je kijkt vanaf het ja, moment... Maar dat is ook een feitelijkheid. Ja, maar dat is niet een feitelijkheid, want dat is maar een gedeelde feitelijkheid. Als je kijkt sinds het uh, ontstaan van de crisis, zie je heel veel uh, jeugdigen, laten we zeggen tussen de 20 en de 30 jaar, die hebben nog geen arbeidsverleden opgebouwd. Dat klopt, dat klopt. Jouw WW-rechten worden bepaald naar aanleiding hoeveel jaar jij gewerkt hebt. Klopt, dus als jij klopt. nog geen arbeidsverleden hebt, Verleden, hè? dan kom je maximaal drie maanden in de WW en dan ja. zegt het UWV, dat was hem, ja. subsidiekraan hier gaat dicht en je moet richting de bijstand. Ja. En toch zijn dat mensen, als je dat op, op je cv hebt staan, dan zijn er erg veel werkgevers in Nederland, het gaat helemaal niet om gehoorlijk, in Nederland die zeggen, oeh, die zit in de bijstand, daar is iets mee. Nou, in de regel zijn er een aantal mensen die niet voor niets in de bijstand zitten, maar er zijn ook heel veel mensen die in de bijstand zitten omdat ze pech hebben gehad. En zeker in deze periode. Want 2008 is het inmiddels. Hè, dat de financiële crisis begon. Het is 2013. Dan heb je een heel lange periode. Waarin mensen gewoon niet aan de baan konden komen. Omdat ze er feitelijk niet waren. Of omdat ze met honderd andere mensen. Voor één plek moesten solliciteren. En dat vind ik wel, wel heel plezierig aan deze cursus. Je zit dan met mensen in gesprek en die leren die week zichzelf ook wat open te stellen. En dan hoor je, ik heb de afgelopen twee jaar heb ik 140 sollicitaties ja. de deur uit gedaan. Ja. Ik ben twee ja. keer uitgenodigd op een gesprek. Ja. Wat denk je dat dat met de eigenwaarde van mensen doet als jij 138 keer nee te horen krijgt? Ja. Ja. En daar wordt in deze cursus mee aan de slag gegaan. Ja. Ja, misschien 112 keer helemaal geen eten horen krijgt, maar helemaal niks. Nou, dat klopt. Dat gebeurt ook nog dat veel uh, uh, mensen geen reactie ontvangen. Ik moet wel eerlijk zeggen, daar zie ik de andere kant ook. Als wij een vacature hebben, en die hebben we nu overigens uh, behoorlijk, dus, dus reageer allemaal, voor logistiek medewerkers. Uh, dan krijgen wij, als wij de advertenties voorzetten, binnen een week 200 reacties. En wij hebben ook gezegd, iedereen moet netjes een reactie terugkrijgen. Maar in een week tijd 200, en dat blijft maar groeien... Nou, dat is voor ons ook een uitdaging. We proberen het wel, in ieder geval via de e-mail. Maar je ziet gewoon dat die arbeidsmarkt een beetje op zijn kop staat. Wat uh, het meest tegenstrijdig is, is dat ik nog steeds blijf roepen... dat over vijf tot tien jaar die arbeidsmarkt volledig de andere kant op gedraaid is. En dat bedrijven uh, dolgelukkig zijn met de 50 plusjes, ja. Dolgelukkig zijn met uh, bijstandsgerechten met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat je dankzij de vergrijzing ziet dat wij ze daar toch in een situatie komen in Nederland... waar schaars wordt. Ja, het is ook het meest idiote. Van de week stond er weer een stuk uh, ergens in de krant. Maar ik lees het in, in alle vakliteratuur ook. De zorg. 14.000 in deze regio. Hè, die, uh, die straat op gebonjourd worden. Over vier jaar zijn ja. we die, hebben we die te kort. Ja. Ja. Waarom kunnen wij nou niet iets bedenken? Ja. Ja, voor de deel, het is om dat die vier het gevolg jaar van... te, te overbruggen. Want die mensen gaan vier jaar uit het ja. arbeidsproces. Ja. Er zijn er een aantal bij die gedurende die periode... Ergens anders uh, uh, ja. werk gaan vinden. Uh, met pensioen gaan. Uh, weet ik veel op wat voor uh, manier dan ook. Die zijn gewoon verloren voor die markt. Hè? Ja. En daarom uh, denk ik dat het heel belangrijk is dat we nou inderdaad gewoon aan de, aan de weg timmeren. Dat we ook toestaan dat er dingen gebeuren met, uh, met behoud van uitkering om uh, werkgevers de kans te geven te kijken of ze een klik krijgen met iemand... zonder dat daar meteen een formele opzichtperiode en zo... We moeten van die regeltjes een beetje af. Dat zal jou goed in de oren klinken, denk ik. Maar uh, we, gaan, uh, we gaan gewoon uh, verder aan de weg. En, uh, en uh, ik denk dat dat werkt. En elke werkgever waar, waar ik mee spreek, die doet dat. Een van de, van de leuke dingen die er ook bij is... De mensen die dit nu aan het doen zijn, die zijn bij, bij JustLogic ook op bezoek geweest. Uh, twee, uh, twee van onze, uh, wat wij dan noemen, klantmanagers. Die hebben eigenlijk heel hun leven niks anders gedaan. Nou, heel hun leven ze zijn ja, nog niet zo oud. Uh, niks anders gedaan. Ja, ze luisteren misschien mee anders kijk ik morgen. Uh, die uh, als uh, mensen inschrijven en uh, toetsen en, kijken bij, uh, en ze dan vooral zeggen van je moet vooral gaan solliciteren en ze daar ook wat tips in meegeven. Die duiken nou zelf in de, in de, dieper in de materie doordat zij niet, net andersom als wat jij zegt met uitzendbureaus, die alleen op betalende klanten letten en, uh, ja. en uh, minder naar de belangen van de werkzoekenden, die hebben altijd andersom gedaan. Die, die twee werelden ontmoeten elkaar nu. Dat is een heel interessant, uh, interessant geur. Ze hebben ook een Twitter-account uh, geopend. Kan ik je laten zien zelfs? Want daar weet je natuurlijk alles van, Bernard. hoe het in elkaar zit met Twitter en, nee. en zo. En dan zit je hier, uh, dan zit je hier gewoon uh, aan. Laten uh, we even kijken. Verbind. Voor de luisteraars, de wethouder beweegt zich nu met zijn vingers over het scherm, het toetsenbord. Ja. Op een okay. zeer professionele wijze, je ja. kan niet anders zeggen. We willen aan de slag. Dan moet hij even zoeken natuurlijk. Ja. Ja, en dan, ik, ik, ik, dan, ik, ik dan die geven allerlei ik ga, ik, berichten. Afgelopen vrijdag, twee mensen aan het ja. werk geholpen. Huppatee. Ja, Huppertijd. dat de lezingen. ja. de want ik volg er op Twitter. Ja. Het, is, het is een pilot van de gemeente Goorl om inwoners met een bijstandsuitkering op weg naar werk te helpen. Werkgevers zijn van harte welkom. Uh, ik lees ook uh, de, de cursus. Hoe lang duurt die in zijn totaliteit? Hoe lang? De cursus zelf duurt een week. Een week, ja. Tot nog toe. Uh, we zijn aan het evalueren. Het ja. Mogelijk dat we het toch iets gaan uittrekken, maar dat weten we nog niet zeker. Er is een plan in de maak omdat om uh, een van de ervaringen van de cursisten is wel uh, dat het erg intensief is. Mm -hmm. Kwart over acht s morgens tot uh, kwart over vier s middags of zoiets. Het is gewoon een volledige ja, werkdag ja, ja, ja. waarin je continu geconcentreerd aan de gang moet zijn. Ja. Ja. Hij doet Plus, het niet, ja, jullie hebben ja, geen netwerk hier. Ja. Plus wel, ik kan voorstellen dat je... Na die week heb je natuurlijk nog steeds behoefte aan feedback... aan terugkoppeling, aan ja. mogelijkheid ja. om even bij iemand binnen te kunnen lopen. In ieder geval hebben ze een paar ja. terugkomochtenden. Ja. Ja. Een van de onderdelen ook is dat er een soort bondgenotengevoel in zo'n groep ja. moet ontstaan. Lukt de ene keer beter dan de andere overigens. Maar merk je toch wel, ook bij de groep die wat moeilijker lag... dat is bij die terugkomochtend Toevallig was ik, was ik beneden waar ze, ze dan verzamelden... bij Burgerzaken Zaken rond die grote tafel... En uh, ik kreeg uh, terug van, van, van de cursusleider, god wij zijn er niet bij en ze beginnen met elkaar te praten en te doen. Je hebt dan toch een, een wij-gevoel. Ja. En dat is heel belangrijk als jij uh, overal met je neus tegen de muur aan loopt en je hebt uh, problemen. Dan is het goed om te weten, ah ik ben niet de enige. En uh, dat mensen elkaar dan eventjes uh, warmen, zou ik maar ja, dus bij de zaten dan, een, een man of twaalf. Ja, ze is 10, presentatie man. En als je nou en, naar de totaliteit ja. kijkt in Goorlen... wat heb je als gemeente zo op je netvlies... van aantallen waarover je dan gaat praten... die dit soort assistentie uh, gaan krijgen de komende jaren? Dat weet ik niet precies. We Tiental zitten rond honderden. de 300, 350 uh, uitkeringsgerechten. Ja. Het is uh, met name afgelopen jaar enorm, uh, enorm gestegen. Er zijn uh, ja. ja. afijn de politiek, dan weet je, dan heb ik al een paar keer ook uh, bij de raad gemeld. Uh, op het ogenblik uh, stabiliseert zich dat weer, uh, weer uh, wat. Desalniettemin heb ik ook gevraagd: je moet niet alleen kijken naar van hoe groot is mijn bestand in 1 januari en hoe groot is het 31 december, maar wat is de fluctuatie geweest? Dus wat is er ingegaan en wat is er? Maar ook vooral wat is er uitgegaan? En wat gaat er nou uit dankzij die cursus? We hebben nou twee groepen gehad. Er zijn nou drie of vier mensen van die twee groepen. ...zijn aan de gang. Ja, komt er nog een eentje aantal, bij. Maar is het in principe de bedoeling... ...dat iedereen uh, de mogelijkheid krijgt... ...een cursus als deze te gaan volgen? Of komt ja, op, dit moment is, uh, op dit moment wordt er nog, uh, nog wat geselecteerd. En de bedoeling is... Uh, ...dat daar... Uh, dat, dat, dat, ...dat het steeds breder getrokken wordt. Maar we gaan ook zelf die cursus doen. Hè. Het is nu nog, wordt nu nog begeleid. Uh, en ik heb ook gezegd... ...je moet vooral mensen rustig de kans geven om daar de ervaringen en de kennis in op te bouwen, want je moet toch ook een stukje pedagogisch, uh, en, uh, en, uh, daar, daar, daar heb je niet als, uh, als je uit een heel ander vak komt. Dus dat, daar, daar moeten ze leren, maar ja, ze zijn, uh, ze zijn bloedenthousiast dus dat komt ja, wel goed. Even richting Renzo, ik lees ook dat uh, mensen ook een eindpresentatie moeten, moeten geven en dan uh, is het gewoon genieten. Lees eens een keer, je merkt dat mensen gegroeid zijn. Ja. kandidaat wil enorm graag aan de bak. Hoe we dus na, na die weekcursus zijn ze echt gegroeid in zoverre dat ze zich wat makkelijker en flexibeler en met meer flair kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. Ja, we, ja zeker. Uh, zeg maar uh, met het schrijven van een brief als zich daadwerkelijk presenteren. Ja, dat klopt. Oh. Je, kent, je kent de cv. Nou, dat cv dat ja. ziet er prima uit. Daar zijn ze in begeleid. Uh, maar met name die presentatie, want daar, daar hadden we het laatst al over... Ja presentatie geven over een onderwerp wat niet over jou gaat dat is één ding, maar jezelf presenteren dat zit heel dichtbij je. en dan merk je dat die, die, die spanning en die zenuwen toch wel heel duidelijk uh, aanwezig zijn de een ja. heeft daar wat, wat, wat meer last van dan de ander en ze stappen ja. allemaal ja. stuk voor stuk over die drempel en ze gaan daar toch maar mooi staan voor vier, vijf werkgevers uh, uh, twee uh, dames van de, van de gemeente ja. En de groep zelf. En dan denk ik, van, nou weet je, op het moment dat je dat durft te doen, dan, dan heb je voor jezelf al ergens een grens, een grens doorbroken. Hmm. Het grappige is wel, ik ben daar nou ook elke keer zo op het eind van de cursus redelijk onverwacht binnengestapt. Er Dat wordt niet aangekondigd, dat, dat, dat doe ik gewoon. Hmm. En dan worden ze uitgedaagd om toch die presentatie te doen. Hè? En dan ja. merk je eerst aarzeling en zo. Hmm. Ja, maar die werkgevers, dat moeten ze doen. Hè? Want het is de afspraak. Dat klopt. Maar bij ons, uh, ja, als ik dat doe, uh, dan uh, gaat het heel anders. Geeft ze toch al meteen weer uh, die, die, die, extra, die extra stoot? Ja. ja, ik vind dat wel mooi. Ja. Ik hoop dat het allemaal goed lukken, want ik las inderdaad in het raadsvoorstel dat uh, Goorle inderdaad uh, haar de meer, beter en vaker in beeld wil krijgen bij werkgevers in Goorle en in ja. de regio. Absoluut. Uh, ook beter beschikbaar maken voor de arbeidsmarkt in het algemeen en bijzonder voor vacatures die openstaan bij werkgevers. En, ...en ze willen bijstandswerken die niet kunnen werken... ...een grotere maatschappelijke bijdrage laten leveren... ...in de vorm van vrijwilligerswerk... Dat ...dus mensen kunnen. kunnen ook gedwongen worden... ...toch wat meer vrijwilligerswerk te ja, doen... Want daar is momenteel anders, een beetje... Zeg maar, het, ...de discussie is... Uh, uh, ...vrijwilligerswerk, het, het woord vrijwillig... ...geeft je iets aan hè... ...dus ja. is, uh, het is niet vrijblijvend... ...gedwongen vrijwillig... Ja, ...dus uh, ja, ja wat, wat is dan vrijwillig... Ja. Nee, ...maar dit soort instrumenten zijn volgens mij... ...meer geschikt om die stap te zetten... Uh, dan te zeggen graag nou ja, dat is een werk, een letskring geopend. Op, uh, en uh, uh, uh, en zo'n letskring, dan doen mensen diensten voor elkaar. En dat, uh, dat komt niet altijd in balans, dus er komt ook ja. wel eens van geld bij. Ook daarvan heb ik gezegd, half jaar experimenteren, dat mensen dat kunnen doen met behoud van uitkering. Ja. En zo, zo kun je. Ja, kijk, en je kunt, je kunt van allerlei, allerlei uh, hulpmiddelen toedienen. Maar ja. uiteindelijk is het natuurlijk aan de persoon zelf. Die zal uiteindelijk die baan moeten, moeten ja. krijgen. Maar alle begeleiding daarbij is meer dan meedoen. We moeten gaan afsluiten, want het is, uh, het is de tijd, het zit erop. Uh, we gaan jullie vast nog een keer uitnodigen over een poging om eens te kijken hoe de stand van zaken ja, is. Uh, naar onze luisteraars, dit was Golse Kringen. En we bedanken onze gasten: Jacques Sperber en Renzo Borani en Wilt Furkus over hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning, uiteraard, weer onze Stefan Eikenaar. Golse Kringen wordt menigmaal herhaald op dinsdag, zaterdag en donderdag, maar ook 4 uur per dag gedurende de week na de uitzending op internet. Dus graag eh, mensen, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.